Eerder pleiten werkgevers al voor afschaffing van het collegegeld voor studenten in technische vakken. De politie adviseert mensen nog steeds om niet met de auto naar het strand te gaan. Volgens de ANWB is het nog altijd druk op de wegen naar de kust. Wel zijn de files inmiddels korter dan rond het middaguur. Maar de parkeerplaatsen in de buurt van het strand zijn vol, zegt de ANWB. Via Twitter roepen de korpsen Haaglanden en Kennemerland op... om met het openbaar vervoer of met de fiets naar het strand te gaan. Ook in Zeeland is het erg druk.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 Het weer. Vanavond in het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen weer veel zon, met maximaal van 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Drie minuten over drie. We gaan starten in het Wagenstadion in Amstelveen. De EAL-finale. Amsterdam-Hamburg stond 1-0, Gerard de Groot. Stond, stond 1-0, maar het dat duurt maar een paar minuten. En die paar minuten zijn voldoende om deze wedstrijd volledig op zijn kop te zetten. Moritz Vuurster, een minuut of twee geleden, liep die taken uh, taken take, maar volledig eruit. Veel en veel sneller dan de laatste verdediger van Amsterdam. Het was 1-1 en dan dacht je, oh jee, oh jee het gaat mis, want die Duitsers die gingen aanvallen. Maar aan de andere kant was het ineens Floris Evers. Technisch, die zichzelf helemaal vrij speelde... En voor 2-1 zorgde. Zodat we nu met nog 5 minuten tot de 35, zeg maar, nog 30 minuten gespeeld hebben we nu tot nu toe. En is het 2-1 in het voordeel van Amsterdam. Ronald van Dam, die wedstrijd waarbij gerekend wordt met pitstops in Monaco. Ja klopt, de man die rekent is uh, Sebastian Vettel. Is de koploper in de race met een voorsprong van 7 seconden op Mark Webber. Die is al een keer binnen geweest, eigenlijk iedereen vooraan. Behalve Vettel, die start al op de hardste van de twee banden. En nu al 45 ronden met die banden rijdt. En de vraag is, als die binnenkomt, waar komt hij dan ongeveer weer de baan? op bij. is de koploper in het kampioenschap samen met Fernando Alonso? Alonso ligt op dit moment op de vierde plaats. Dus als die voor Alonso komt, zou die de nieuwe koploper in zijn eentje kunnen worden... na de grote prijs van Monaco. We zijn over de helft van de race, we moeten nog... 32 ronden hier rijden. Turnen dan, de EK-toestelfinales. Onze, uh, ja, zeg maar, Olympische kandidaten haalden het niet. Maar we hebben er gelukkig nog geen Edwin Cornelissen. The Lord of the Rings, hè? Edwin Cornelissen? Horen wij jou? Nee, wij horen jou niet. Ik heb het natuurlijk over Jurie van Gelder, die daarmee moet gaan doen. Edwin Cornelissen, hoor je mij inmiddels? Ja, nu horen wij jou. Terwijl we Jurie van Gelder in de ringen zien hangen... bezig dus met zijn finale als nummer 5 erin gegaan. Hij moet als eerste starten, dat is een nadeel. Terwijl we hem zien hangen in de omgekeerde breedte hang zoals dat heet. En dan nu de middenbalans. Uh, het ziet er allemaal stabiel uit uh, zoals we gewend zijn van Jurie van Gelder. Het straalt macht uit, het straalt kracht uit wat hij laat zien... En hij houdt de elementen ook lang aan, zoals dat moet in een finale. Want daar oordeelt de jury op, heb je de macht om het lang aan te houden, dit krachtnummer. En dan is het toewerken, oh, terwijl hij die, die handstand wel even wat stakker moet doen. Ja, dat doet hij, hij herstelt zich, terwijl we gaan toewerken naar de afsprong. En de afsprong dat is als vanouds de crux van Jury van Gelder. Oh, een hupje doet hij, een hupje. Ja, nou, dat gaan ze meewegen natuurlijk in het juryoordeel. Dat uh, is uh, bepaald geen voordeel. En ja, er lopen hier nogal wat specialisten rond. Het is een uh, sterk bezette finale. Dus nu is de vraag wat de jury. Er zo dadelijk voor gaat geven. Wat Jurie van Gelder als eerste score neerzet. Er komen dus nog zeven turners in actie. Die over die score van Jurie van Gelder heen proberen te gaan. Ik denk, als ik zo af en toe de onzorgvuldigheidjes zag. Die handstand die net niet helemaal stond. De afsprong met dat hupje. Dat het wel eens een heel moeilijk verhaal voor hem zou kunnen gaan worden. Je ziet bij hem ook geen euforie op dit moment. Hij loopt met een dame mee naar een hoekje waar hij moet gaan zitten. in afwachting van zijn score. We gaan even afwachten wat de jury ervan gaat maken. En dan gaan we even terugblikken op de oefening zo dadelijk met een van de internationale jury de Ruben Bakema, de Giro dan de slottijdrit, Sebastiaan Timmerman en al het andere wielrennen. 37 renners zijn binnen in Milaan en hebben hun Giro er dus op zitten onder wie Martijn Keizer 656 kilometer reed hij uh, op kop reed hij aan de leiding in de diverse etappes van de Giro. Het is niet genoeg om dat klassementje te winnen. Die Italianen hebben overal een nevenklassement voor, dus ook voor de renner die de meeste kilometers aan de leiding heeft gereden. Want de Belg Oliver Keizer reed ruim 20 kilometer meer op kop Keizer. De Nederlander dus heeft wel zijn tijdrit en dus zijn Giro erop zitten en deed over de 28 kilometer bijna twee minuten lang Langzamer dan de Nieuw-Zeelander Jesse Surgent... die nog altijd aan de leiding gaat. Keizer staat 14, de voorlopig als 37 renners binnen zijn. En dat heeft hij dus best aardig gedaan. Het is ook wel een goede tijdrijder, deze renner van uh, Vakant Solai DCM. Ik ben uh, uh, ook benieuwd wat Stef Clement dadelijk gaat doen. Die vertrekt om kwart over drie, dus over een minuut of acht... voor zijn tijdrit. Ook onderweg is Brian Bulgak trouwens... jonge Nederlander in dienst van uh, Lotto. In de Ronde van België is het uh, ook bijzonder interessant geworden... met nog 30 kilometer te gaan... Dat Rabobank daar de aanval heeft geopend op de leider, op Tony Martin. De aanval heeft geopend, dus op Omega Pharma Quickstep. Want Carlos Barredo is in de aanval gegaan. Barredo staat op één minuut van die Tony Martin. En rijdt in een groepje van negen in totaal. Waar ook Sven Nijs onder andere mee zit. De veldrijder die het goed doet in de Ardennen. In dat groepje rijdt Barredo 38 seconden voor op dit moment op het elite groepje. Waar die Tony Martin in zit. Maar die moet dus alle zeilen gaan bijzetten. om dat verschil niet alvast te groot te laten worden in de laatste 29 kilometer. Daar dus de strijd in een rit in lijn, in de tijdrit, in de Giro, in Milaan. Is het dus wachten totdat Stef Clement over een minuut of zeven van start gaat. Basketbal dan, Leiden, Den Bos. Er kan een kampioen van Nederland komen, maar het hoeft niet, Leon Ket. Ja, nee, zo simpel is het. De stand in de serie Best of Seven is 3-1 voor Den Bos. Het was afgelopen donderdag 3-0. Kon Den Bos thuis kampioen worden, maar Leiden is niet voor niks. de titelverdediger liet zich toch één keer echt... ...van hun beste kans zien. In ieder geval één keer. En daarom staan we nu voor uh, wedstrijd 5 in Leiden. Hebben we iets meer dan drie minuten gespeeld. En het is eigenlijk uh, zoals de meeste voorgaande wedstrijden spannend. Maar Den bos staat voor en uh, is uh, misschien wel van plan hier kampioen te worden. Leiden zal er van alles aan doen om dat tegen te gaan. Want uh, dan zou ze dus, uh, uitgespeeld zijn voor dit seizoen. En het is warm in die 5-meihal. Uh, het is buiten 30 graden geloof ik, zonder op. Het is een oude hal, er is het 1952. Het zit vol met 1500 man. En de temperatuur is uh, ongelooflijk. Maar uh, we zullen ermee mee moeten doen. De spelers ook. Leiden scoort in ieder geval. En daar staan ze weer voor. Het is uh, stuivertje wisselen in de beginfase van de wedstrijd. Dus wacht op het moment dat iemand controle krijgt. Die is er nog niet. 3,5 minuut gespeeld. Stand Leiden Den Bosch 7-6. Mark er dan weer bij tennis in Parijs. De man met uh, de hand van steen. Uh, had misschien ook wel vocht in zijn knieën, Mark, of niet? <laughs> nou, die had zeker, uh, zeker vocht in zijn knieën. Nou ja, ik weet niet of hij vocht in zijn knieën heeft. Uh, Juan Martin Del Potro, en daar uh, doe jij op. Die, die, ja. De echte man met de hand van steen, dat was Fernando González. Maar deze kan er ook wat van, inderdaad. Del Potro spelend met dus een uh, bandage om zijn linkerknie. Inmiddels ook met wat uh, pijnstillers uh, in het lijf tenminste. Er ging een pilletje in bij de Argentijn. Ik denk dat hij uh, wat pijnstillers heeft gekregen. Zijn spel leidt ervoor... Als... Nog in de derde set niet onder. Want Del Potro staat een break voor. 4-2 voor. Hij brak zijn tegenstander Albert Montanes zojuist bij een stand van 3-2. Hij serveert nu zelf om op een 5-2 voorsprong te komen. Ja, Montanes die hier toch uh, ja, deze situatie van Del Potro volgens mij meer moet kunnen halen. Uh, wel wat slordig speelt. Af en toe uh, in het begin van deze set uh, het slim deed. door Del Potro veel uh, te, te laten lopen. Uh, korte balletjes, uh, goed naar de backhand, veel spreiding. Maar dat, dat, dat is hij nu een beetje kwijt, de Spanjaard. daar heeft Del Potro van, uh, van kunnen profiteren. Dat Potro dus op een 4-2 voorsprong op voordeel nu in de game. Kan er dus 5-2 van gaan maken. En hopen natuurlijk dat de Potro, een mooie speler, een speler van name, ook speler die hier al een keer in de halve finale stond, ja dat we die in ieder geval in de tweede week terug gaan zien. En dat hij niet weer door een blessure teruggeworpen wordt. Of dat hij weer door een blessure een toernooi voortijdig moet staken. Er is goed nieuws ook voor de Nederlandse tennisfans en voor Igor Seisling. Vooral de partij, de tweede partij was dat op baan 2. Tussen de Fransman Roger Vazelin en de Canadees Die De partij is in ...middels afgelopen. 3-1 in sets in het voordeel van de Fransman Roger Vazelet. En dat betekent dus dat Igor Sijsling zo langzamerhand richting baan 2 kan... ...om zich klaar te gaan maken om de partij te gaan spelen tegen de Luxemburger Gilles Muller. Zijn tweede optreden tijdens een Grand, Grand Slam toernooi. Goed, uh, het centercourt 4-2 in het voordeel van Del Potro in de derde set. Stand in de game 40 gelijk. In gaan we weer naar Edwin Cornelissen. Want jij zag Van Gelder met wat kleine, al dan niet oneffenheidjes. en kwam dat ook in de scoringen tot uiting... Uh... Nou, die score die viel bepaald niet tegen. 15,408, dat is een goede score. Bijna drie tiende, als ik zo goed kijk, beter dan in de kwalificatie. Dat had ook alles met zijn afsprong te maken. Hij deed de moeilijke afsprong, wel met een hupje. Dat wordt hem natuurlijk aangerekend, maar wel de moeilijke afsprong. Uh, naast mij zit Ruben Bakema, internationaal jurylid. Ja, ik zei al wel, wat oneffenheidjes in die oefening van Jury. Ja, dat klopt. Uh, breedte hangen, iets te hoog ingekomen, klein beetje. Nou, het geeft gewoon een tiende aftrek. Uh, de meeste aftrek zat in zijn, uh, zijn afsprong... Het tweede deel van zijn salto was een hoekje, Dat kost je denk ik drie tiende, hupje drie tiende, nou, dan zit je inderdaad al snel een 1,4 technische aftrek. En toch als je dan kijkt naar die score 15,408, ik zei al drie tiende hoger dan in de kwalificatie, dan kom je als je de kwalificatiescores erbij neemt wel in de buurt van een podium. Hè? Ja het wordt wel heel spannend, maar hij heeft inderdaad met name risico genomen door, hij moest ook wel zijn afsprong uh, moeilijker te maken. Die is hem toegekend en ik hoop dat dat voldoende is voor een podium. Eén voordeel voor Jurie van Gelder, en dat is dat de nummer één van de kwalificatie, Al Saïd uit Frankrijk, ontbreekt door een blessure, een nogal heftige blessure. Want uh, ja, hij brak gisteren wat uh, bij een, een andere oefening. Dat betekent dus één concurrent minder uh, voor Jurie van Gelder. Kan je dan wel even uitleggen als een voordeel? Terwijl we in actie hebben gezien Matteo Morandi, een directe concurrent uit Italië. Gaat hij eroverheen, denk je? Ik denk het net niet. Net niet. En dat zou betekenen dat Jury van Gelder met de drie turners in actie geweest nog altijd aan kop gaat. Maar er komen er nog vijf, dus er kan nog veel gebeuren. ik he. never can say goodbye. Gloria Gaynor. Er zijn internationale meerkampwedstrijden, olympische kwalificatiewedstrijden in Gutsis. En we hebben het over de meerkamp. En bij de vrouwen zitten er inmiddels zes onderdelen op. En Floris van der Hoorn volgt alles voor ons. en weten dus ook met name hoe de Nederlanders hebben gepresteerd. De Nederlandse vrouwen presteren uitstekend. Zeker als je kijkt naar de doelstellingen. De doelstelling voor Daphne Schippers was vormbehoud tonen voor de Olympische Spelen. Dat gaat zonder meer lukken, want na zes van de zeven onderdelen staat ze op 5518 punten. Dus dat vormbehoud gaat er komen. Er wordt nu eigenlijk gekeken naar het Nederlandse record van Karin Rukstoel. Want als Daphne Schippers de afsluitende 800 meter aflegt in 2 minuut 14 seconden, dan heeft ze het Nederlandse record van Karin Rukstoel uit de boeken gewerkt. Het is mogelijk, want het is 1 seconde sneller dan haar PR. En ze heeft hier al wat PR's gevestigd. De tweede Nederlands vrouw die meedoet is Nadine Broerse. En ook zij presteert zeer behoorlijk. Zij wilde zich kwalificeren voor de Europese kampioenschappen. Ze staat na zes onderdelen op een punt tot totaal van 5469. Dat is 430 punten meer dan haar persoonlijk record na zes maar onderdelen. Dus zij zit goed op schema. Sterker nog, als zij 2 minuten 20 loopt in die afsluitende 800 meter... plaatst ze zich doodleuk voor de Olympische Spelen in Londen. En dat is een prestatie van formaat voor de debutant. Want zij is hier voor het eerst op dit niveau aanwezig. Dan nog even kijken naar de mannen. Daar gaat het ook erg goed. Ze zijn op dit moment bezig met het pols. Ook hoog springen. Elko Sint-Nicolaas zit op schema. Die gaat voor een tonen. Geen enkel probleem. Maar die gaat waarschijnlijk ook een persoonlijk record vestigen. En sterker nog, als het allemaal mee zit, gaat hij het Nederlands record van Robert de Wit uit de boeken halen. En dat is een record van 1988. Ingmar Vos, de tweede Nederlandse deelnemer, die wilde zich plaatsen hier voor de Olympische Spelen van Londen. En ook hij zit volledig op schema. Hij gaat goed. Hij is op weg naar een persoonlijk record, Dus er wordt hier uitermate goed gepresteerd door de Nederlandse meerkampers. Allemaal goede berichten dus van Floris Noorn. We gaan weer basketballen. Uh, Leiden den Bos. begon nog een beetje rommelig, zei je, Leon Kersten. En dat is het eigenlijk nog steeds. Uh, 13 tegen 14 in het voordeel Den Bos En we zitten anderhalf minuut voor het einde van het eerste kwart. Ja, die lage score die zeggen wel iets. Je kan zeggen dat het goed verdedigd maar ik vind het vooral rommelig. Er gaan boel ballen niet in aan beide zijden. Zeker bij Den bos die hebben al vier keer de bal gewoon weggegooid tegenover Leiden nul keer. En het zijn gewoon slordig balverlies, maar Den bos staat wel voor. En dat zou bij de eindafrekening, na nou, 40 minuten basketbal, betekenen dat ze voor de 15e keer kampioen van Nederland zijn. En Leiden strijdt hier om weer een extra wedstrijd af te dwingen. Dat deden ze de vorige keer in Den bos ook eigenlijk goed. De ploeg was in de eerste drie wedstrijden niet zichzelf. Dat had natuurlijk ook te maken met de tegenstander, want de Bos speelde goed. Maar in de Bos was Leiden eindelijk weer aan het knokken, aan het vechten. En dat ontbreekt er, naar mijn gevoel, nu een beetje aan. Kijk, het is niet slecht, maar het is een beetje tam. Iets te makkelijk allemaal. Maar ja, ik heb makkelijk praten. Ik zit hier op de tribune. En op het veld moet het gebeuren tussen twee partijen. Nu een drie punten van Arvid slachter. Een beetje onverwacht, want hij schoot er van heel ver. En dan staat Leiden weer voor. 16-14. Nou, het gaat iedere keer om en om. En we hebben nog 50 seconden in het eerste kwart. Het zijn twee ploegen die echt aan elkaar gewaagd zijn. Door het hele seizoen al. Nu Rogier Jansen die stapt naar buiten. Die schiet er ook nog eens even in. En dan is het gelijk. 16-16. Ik zeg al, het hele seizoen zijn ze aan elkaar gewaagd. Leiden sloot het seizoen al af op de eerste plek. Maar de Bos had uiteindelijk maar vier punten minder. Groningen zat daar nog tussenin. Die werden eruit gegooid door Den Bos. En nu kijken wat deze wedstrijd kan gaan brengen in de laatste aanvallen van het eerste kwart. 16-16. Arvin Slachter dreigt omhoog te gaan. Paast onder het bord naar Kennedy. Die wordt geblokt door Stefan Wessels. En dan is de rebound voor Rogier Jansen. Dan heeft Den Bos net niet de laatste aanval van de wedstrijd. Het eerste kwart. Maar Frank Turner gaat heel snel naar de ring. En pikt Den bos even het momentum op. 16-18. Na dat geblokte schot en die score van Frank Turner is nu wel de laatste aanval van het eerste kwart voor Leiden. Cunningham zoekt... Kan net Boxley bereiken, maar die staat heel ver buiten de driepuntslijn. Die gaat 1 tegen 1 tegen Wessels, draait om zijn as, moet omhoog. In de lucht. Ja, die bal die uh, leek eigenlijk nergens op. Dan is de rebound voor de bos. Ja, het is een gelijkwaardige wedstrijd, het eerste kwart. Het is niet best, maar dat zal ook wel met de temperatuur te maken hebben. Feit is dat Leiden 16 punten heeft en de bos 18. Wij gaan weer naar het turnen, Edwin Cornelissen, want we hadden die score van Van Gelder en het is spannend. Was het in ieder geval heel spannend, is het nog heel spannend? Ja, hij is wel wat plaatjes gezakt, staat inmiddels op de derde positie, terwijl er nog drie turners in actie komen, waarvan er twee directe concurrenten zijn, dus het wordt wel heel erg moeilijk. Morandi, die Italiaan die we in actie zagen, ging er maar net overheen en stond dus een tijdje eerst. En vervolgens kwam er een Ballandien die nu aan kop gaat met, dat is opmerkelijk Ruben, een oefening die iets makkelijker is dan de oefening die Jury liet zien. Ja, dat klopt. Alleen als je naar de uitvoering kijkt, dan zat hij gewoon net iets strakker in elkaar. Minder fouten in de afsprong. Ja, dan kom je er net boven. En dat is opmerkelijk, terwijl Jury van Gelder de naam heeft in zijn tweede jeugd, als we het zo mogen zeggen, weer ontzettend zuiver te turnen. Hè? Ik heb wel gehoord in de aanloop, ja, er is praktisch geen zuiver door turner dan Jury. Uh, dat klopt. En het is inderdaad aan de juryleden, uh, de, de vijf juryleden die rond het toestel zitten, ja, om daar een oordeel over te vellen. En waarin zit hem dat? In trillingjes, in kleine bewegingetjes. Ja, kleine bewegingen, uh, de hoogte waarmee ze een, een beweging inkomen, uh, de tijd die ze het aanhouden en ook of de ringen helemaal stil zijn of dat die een klein beetje beweging hebben. Goed, Juri van Gelder dus momenteel op derde positie. Een Griek moeten we op, nog, uh, op gaan letten en een Rus die nog in actie gaat komen. Of het dus een medaille wordt voor Juri van Gelder of niet, dat is nog even afwachten. Wat ik wel kan melden overigens, is dat er opnieuw een juniorenkampioen is uit Nederland. Zijn naam is Casimir Schmid, hij werd eerste op sprong. Uh, 16 jaar oud is hij, dat is een uh, knappe prestatie van hem. En ook opmerkelijk, uh, bij de vrouwen twee weken geleden... was er ook al een juniorenkampioen uit Nederland op sprong. Dus wat dat betreft zit er nog wel wat aan te komen voor de toekomst. Of Juri van Gelder... Dat het heden ook in de prijzen gaat vallen, dat hoort u straks. Grand Prix Formule 1 Monaco. Rondje of 20 nog, Ronald van Dam? Uh, exact 20 rondjes nog van de 78. Op een uh, circuit waar in 1955 Alberto Ascari ooit met Salancia in de zee na een crash. Maar ja, toen stonden de strobalen, nu vangrails, dus dat zal niet meer zo heel snel gebeuren. Cruciaal was de pitstop van de koploper in de race, Sebastian Vettel. Zijn eerste stop uh, en enige ook uh, naar waarschijnlijkheid in ronde 46. Hij kwam daarna weer achter Fernando Alonso de baan op als de nummer 4 voor Lewis Hamilton. Dus heeft ten opzichte van zijn startpositie de negende plek vijf plaatsen gewonnen. Een goede strategie van de Red Bull teamleiding. Zijn teamgenoot Mark Webber leidt nog steeds de race met een voorsprong van een kleine twee seconden op mercedes coureur Nico Rosberg. Die een... Uh, de nationaliteit van Duitsland heeft aangenomen omdat zijn moeder Duits is en zijn vader is natuurlijk oud wereldkampioen Keke Rosberg de Fin. Hij rijdt op de tweede plaats. Alonso de Spanjaard van Ferrari op de derde positie. Vettel de regerende wereldkampioen en winnaar van de race vorig jaar toen ook met één stop op de vierde positie. Lewis Hamilton omwon hier ook alles in 2008 met de Bekleren op de vijfde plaats. En Massa met tot nu toe zijn beste race van dit seizoen. De Ferrari coureur uit Brazilië staat onder grote druk. En wordt misschien wel uh, halverwege het seizoen vervangen zo gaat het verhaal op de zesde positie. En Michael Schumacher de man die dus eigenlijk pole position pakte op de zevende plek. Nog een verdienstelijke prestatie voor de 43-jarige coureur. Maar er is één maatje bij. Al zal dat uh, waarschijnlijk in deze race nog niet naar voren komen. Maar er is uh, heavy rondom de auto van Red Bull. Er zit uh, in de bodemplaat. Dat mag eigenlijk niet een gat of twee gaten aan de zijkant. Allemaal weer aerodynamisch voordeel. En andere teams liggen nu op de loer om misschien wel eens een protest in te gaan dienen tegen die auto waarmee Webber op dit moment aan de leiding rijdt. Daar heeft hij op dit moment geen zorgen over. Zorg is vooral zorgen dat je nu gewoon heel blijft dat je de auto niet in aanraking laat komen met de vangreil. Want de die is niet ver weg. Het ziet er allemaal goed uit voor Mark Webber die hier twee jaar geleden ook al won. Hij moet nog 19 rondjes zorgen dat hij de bol heel houdt en dan wint hij voor de tweede keer in zijn carrière de grote prijs van Monaco. Hebben we hebben het over vrouwenhockey. Laren won namelijk ten koste van Den Bos, zeg maar de Europa Cup om zo even te noemen. Vorige week stonden deze ploegen ook tegenover elkaar. Toen won Den Bos de Nederlandse titel. En in Europa is Den Bos eigenlijk al heel lang de beste. Was dus de beste. Sinds 1999 werd er geen finale verloren. Vandaag was het dus zover. En Tim Steens praat erover met Maartje Palme. Ja Maartje, het is even winnen. Tweede plek. Ja, is niet leuk. Uh, nou, vorige week natuurlijk een hele mooie week gehad. Landskampioen geworden. En, uh, ja, je wil als sporter gewoon graag alle prijzen pakken en uh, vandaag had ik heel graag gewonnen. Maar het zat er niet in, hij wilde er niet in en uh, ja, we lagen verdiend gewonnen dan. Dat was een rare wedstrijd, want in het eerste kwart waren jullie eigenlijk zoveel sterker. Ik denk nou, die valt gewoon. Ja, ik moet zeggen, we hebben gewoon echt een goede eerste helft gespeeld. Ja. Uh, veel gecreëerd, maar wat ik al zei, hij wilde er vandaag gewoon niet echt in. En, uh, dan krijgt Lara op dat moment zeg maar, een goed moment voor hun. Valt hij opeens vanuit het niets, valt hij binnen. En dan, uh, dat is een beetje een lucky goal ook, hè? Ja, dan wordt het voor, ja, dan wordt het voor hun wel makkelijker hockey met een 1-0 voorsprong. En uh, wij moeten op een gegeven moment gaan komen. En dan zie je in de tweede helft dat, dat het veld heel groot wordt. En dat zij uh, ja, heel makkelijk kunnen counteren. Omdat wij toch iets moeten creëren met z'n allen naar voren moeten gaan. En uh, ja, dan wordt het een moeilijk hockey als ze niet valt. En dan uh, komt hij nog een keer een corner op de paal. En uh, mm -hmm. ja, het is gewoon jammer. Ja, want hebben hebben acht strafcorners gekregen, heb ik geteld. Uh, ja, die die ging ook niet echt lekker, hè? Nee, je moet zeggen dat het veld vandaag al erg nat was. En mm. niet echt de tijd had om te pushen, dus we moesten snel naar de varianten gaan. En uh, daar waren we ook niet helemaal lucky bij. En, ja, een beetje jammer dan. Ja, want uh, op een gegeven moment kwamen zij, zeg maar, wat jij ook zei, jullie gingen echt vol de aanval spelen. Zij kregen nog kans op 2-0, 3-0. Maar goed, dat zit erin in zo'n wedstrijd natuurlijk. Ja, op een gegeven moment als je 1-0 achter staat en het is nog 20 minuten te spelen, moet je gewoon, ja, je moet iets doen. En je moet gewoon verder naar voren gaan, hoekje als ploeg. En dat hebben we gedaan. En dan zie je dat de ruimtes achterin voor ons heel groot worden. En voor Lara ook. En uh, ja, op het einde had Lizzie nog, uh, nog een paar mooie ballen te pakken. En uh, creëerde Lara vanuit de counter gewoon nog een aantal kansen. En ja... En dan verlies je gewoon en ik baal er gewoon van. Ik uh, hou totaal niet van verliezen. Helemaal niet van finales, dus dat is gewoon een heel balen. En nu? Weet je vakantie? Ja, nu uh, morgen lekker het vliegtuig pakken en uh, vijf dagen weg. En daarna weer richt op Nederlands Elftal? Ja, volgende week maandag gaan we Nederlands Elftal naar Londen. En uh, ja, begint de echte voorbereiding uh, naar de Spelen. En, uh, we beginnen met een zes landen in Londen. En uh, ja, knoppen om uh, Nederlands Elftal en uh, ja, volle bak naar Londen nu. Volle bak naar Londen. De vrouwenhockey is de enige ploeg tot nu toe met de mannenhockeyers... die zich geplaatst hebben als teamsport. Want de handbalvrouwen haalden het dus niet vandaag. Haalt Juri van Gelder. De Olympische Speler haalt hij niet. Edwin Konez, maar haalt hij een medaille vandaag. Het zou nog altijd kunnen, want hij staat, terwijl de laatste, ringer, uh, de laatste turner in de ringen hangt, nog altijd op derde positie. Het is dus de vraag of deze man er overheen gaat uiteindelijk. Het is een Rus. Uh, zijn naam is Ballandien En uh, de vraag is uh, wat hij gaat doen natuurlijk. Uh, we zien hier een kleine zwieper van hem in de handstand. Uh, kijk eventjes naar het jurylid, naar Ruben. Wat denk je? Gaat hij er overheen? Ik denk het net niet. Nou, dat zou dus betekenen dat het inderdaad een medaille zou zijn voor Jury van Gelder. Ik kijk naar Jury van Gelder in de verte. Die is erbij gaan staan met zijn coach achter hem. Ja, hij straalt nog niet veel emotie uit. Hij zal nu ook aan het rekenen zijn van ja, wat is de oefening van deze rus waard? En uh, levert het mij uiteindelijk mijn eerste EK-medaille op sinds 2009? Want zo lang is het geleden dat Jury van Gelder in de prijzen viel op een EK en op een WK. Dus hij kon het wel weer eens gebruiken. Uh, Ruben, we hadden het over die oefening van Jury. Uh, als je naar zijn score kijkt van 15,408. ,40, uh, Um, er waren tijden dat jury ook scores neerzetten van in de 16 en zo. Hè? Hoe verklaar je dat gat met, met toen? Nou, wat je nu ziet is dat er bij dit EK heel streng uh, gekeken wordt... naar de scores van de verschillende juryleden. Ze gebruiken inmiddels allerlei analyseapparatuur. En tussen de wedstrijden door wordt hij al geanalyseerd. En als ze denken dat je gewoon te veel voor een bepaald land uh, of voor of tegen ja dan krijg je al een waarschuwing. Dan krijg je al een waarschuwing. Dus dat verklaart waarom die scores dan toch wat lager uitvallen... dan dat dat wellicht in het verleden het geval was. Terwijl die jury nu bezig is met de oefening van uh, de Rus. En we moeten dus gaan horen of die al dan niet... Uh, Jurie van Gelder van het podium gaat uh, verdringen. Het zou een heel mooi succes voor Jurie van Gelder zijn... als hij weer op dat podium zou staan. Een hele overwinning natuurlijk naar die nare periode die hij heeft meegemaakt. Die tijd dat hij uit de roulatie is geweest. En de jury heeft lang nodig voor deze Rus... Abliazine, uh, Abliazine heet hij trouwens. Uh, wat het waard is, dat wil hij nu uh, natuurlijk weten de Rus, en dat wil Jurie van Gelder ook weten. Jurie van Gelder, die daar verdekt staat opgesteld tussen de turners, en uh, waarschijnlijk de spanning toch wel voelt. Uh, ik moet overigens zeggen dat hij dit hele toernooi een ontzettend ontspannen indruk maakte. Hij maakte de indruk dat hij veel macht had. Hij zei zelfs dat hij tijdens de kwalificatie gewoon op de papieren van de juryleden heeft kunnen kijken. Terwijl daar de score is, 15.433. 15.433, en dat betekent Ruben. Dat Jury net buiten het podium is gevallen. Ai, ai, ai. Hij was er dus heel dichtbij. Het ligt ontzettend dichtbij elkaar. Maar Jury van Gelder heeft het dan uiteindelijk net niet gehaald. Wordt vierde in deze EK-finale op een ja, minimaal verschil. Een minimaal verschil van deze rust. Die hem dus net van het podium afstoot. Toch jammer voor Jury van Gelder. We hebben een hoop minimale verliesjes vandaag. De mannen van Amsterdam, Gerard de Groot, spelen tegen Duitsers. Maar die verliezen veel finales tegenwoordig, hebben we het geleerd laatst. Ja, ja, en, ja, en, en ook strafschoppen, De strafballen straks, shoot-out. Dus wat dat betreft is er nog hoop voor Amsterdam. Amsterdam dat overigens met 2-1 voor staat. Gewoon, hoor. Geen jurybeoordeling hier. Gewoon een scorebord wat vertelt uh, wie de beste hier is. En dat is Amsterdam. Amsterdam leidt met uh, 2-1 dankzij dat uh, schitterende doelpunt. Ik meemoeer het nog maar even van Floris Evers. Die de bal tussen 4, 5, 6 verdedigers. Plus een doelman. Helemaal vrij speelde voor zichzelf. Een paasje gaf naar zichzelf. Een metertje of twee. Hier bij hem vandaan. Hij is een lange vent, heeft een lange stick en hij tikte de bal in het lege doel van UHC Hamburg. En dat was het doelpunt van de wedstrijd tot nu toe. De tweede helft is begonnen. Of ik moet eigenlijk zeggen, het derde kwart. Hier bij de Euro Hockey League tellen ze in vier kwarten van 17,5 minuten. We houden het gewoon bij twee helften van 35 minuten. Er wordt ook maar één keer gewisseld van kant. En in die tweede helft zijn we inmiddels zeven minuten onderweg. Is het nog steeds 2-1 in het voordeel van Amsterdam. Radio 1. Het NOS-journaal. Half drie exact. Hier zijn de hoofdpunten met Jeroen Tjepke.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 De PvdA stelt voor studenten die exacte vakken gaan studeren... geen collegegeld te laten betalen. Er is in het bedrijfsleven een groeiend tekort aan mensen met een technische opleiding. Volgens PvdA-kamerlid Plasterk doen nu 2 op de 10 studenten een technische studie... en dat zouden er 4 op de 10 moeten zijn. In Bosnië is een echtpaar opgepakt dat jarenlang een Duits meisje als slaaf hield. De 19-jarige Duitse moest van het echtpaar zwaar lichamelijk werk doen... en kreeg amper te eten. Volgens buren van het echtpaar sliep ze in een stal... en at ze veevoer om hun leven te blijven. De files op de wegen naar het strand zijn zo goed als opgelost, meldt de ANWB. Alleen op de N201 naar Zandvoort is het nog druk. De parkeerplaatsen in de buurt van het strand zijn vol. Dat waren de hoofdpunten. Twee minuut over half vier. We gaan tennissen in Parijs. Vijf Nederlanders. En dat is best veel, Mark Brasser. En de eerste komt in actie, Igor Seisling. Ja, die staat inmiddels op de baan. Op baan 2. Hij speelt tegen de Luxemburger Gilles Muller. Ja, er zijn uh, drie games gespeeld. Uh, Zeisling serveert nu in, in de vierde game. En het is de 3-0 in het voordeel van de Amsterdammer. Uh, Müller begon deze partij met serveren. Zijn allereerste uh, opslag uh, was meteen een ace. En uh, daarna heeft uh, de Luxemburger werkelijk helemaal niks meer goed gedaan. Werkelijk geen bal geraakt. Uh, als ze zijn end en zijn forehand, alles vliegt ernaast of vliegt uit. Uh, maakt een beetje een, een wilde, ongecontroleerde indruk. Zijn service loopt ook, uh, ook helemaal niet. Het is een lange jongen, die Siel Muller. 1,93 meter. Mag je toch van verwachten dat hij uh, wel aardig serveert. Nou, daar is. Behalve dan die, die allereerste bal nog helemaal niks van terecht gekomen. Lekker dus voor, voor Igor Seisling die toch al ja, wel met vertrouwen op de baan zal staan. Komt natuurlijk uit het kwalificatietoernooi. Drie wedstrijden al gespeeld. Drie wedstrijden gewonnen in die kwalificatie. Lekker goed ingespeeld. Je kan natuurlijk twee kanten op. Aan de ene kant kun je zeggen, nou goed, hij heeft drie wedstrijden gespeeld. Dus hij heeft al wat in de benen. En, en die Shield Muller begint fris. Nou ja, die, van die frisigheid bij Shield Muller is helemaal niks te merken. Weer een fout. En ook de vierde game gaat daardoor naar Igor Seisling. Nederlander speelt gewoon uh, rustig, hoeft eigenlijk niet zo heel veel te doen. Uh, de bal uh, diep te houden, een beetje te spreiden. Uh, we proberen om Siel Muller toch uh, te laten lopen. He, het is een lange jongen, dus die, die wil je dan over die baseline zien hollen. Dat is dan de tactiek die, die hij uh, speelt. Maar ja, zelfs dat hoeft hij nog niet helemaal tot in perfectie uit te voeren... om uh, zijn games en zijn punten uh, makkelijk binnen te halen. En, uh, een vliegende start, overtuigende start dus van Igor Seisling. Vier games gespeeld, alle vier voor de Nederlander. Dan moeten we daar wel bij aantekenen dat hij Siel Mueller werkelijk dramatisch is begonnen. En dan gaan, wij nu, uh, gaan we nu verder naar de autosport. Ronald van Dam, we blijven in uh, Frankrijk. We zakken wat af, komen helemaal aan het zuiden in Monaco. En uh, wie, oh wie, oh wie? Ja, wie, oh wie, oh wie? We zagen net uh, Michael Schumacher binnenkomen in de pits. Hij is er ook niet meer uitgekomen. Problemen met zijn voorvleugel. Nadat hij hard over de curbs ging. En uh, technische problemen dus. Want die auto rijdt niet lekker meer. Zorgde ervoor dat de man die pole position pakte. En als zesde mocht starten uit de race ligt. Hij is de zesde uitvallen. na De La Rosa, Maldonado, Grosjean, Kobayashi en de Rus Petrov. En nog interessanter is. We uh, zien hier uh, en daar wat parapluutjes. Uh, lichte spatjes regen komen nu in Monaco naar beneden. Ik zei altijd: is in Nederland beter weer dan uh, aan de boorden van de Middellandse Zee. Als je nog in een bikini op het dek van een de boot ligt. ben je echt een Volhouden zullen we maar zeggen en wil je die duurde bikini heel graag laten zien. We hebben nog altijd aan de leiding. Rosberg zit daar nu echt vlak achter. Ja, het, zal, uh, het, zal, het zal afwachten zijn of, of het hard genoeg gaat regenen om uh, nog een pitstop te moeten gaan maken. Om je sliks te gaan uh, verruilen voor intermediates. Vooralsnog nog blijft het bij een paar spatjes. We hebben nog 11 uh, van de 78 ronden te gaan. Maar laat Webber zich vooral niet rijk rekenen. Want we hebben hier wel gekke dingen gezien in het verleden. Met races die in de slotfase werden overvallen door regen. En verrassende winnaars opleveren. Ik denk nog maar eens terug aan 1996. een Olivier Panis met de Ligier zomaar om. Webber is nog altijd de koploper voor Rosberg, Alonso, Vettel, Hamilton, Massa. En Vergnje nu opgeschoven naar de zesde positie. Leiden den Bosch is het basketbal en het ging helemaal gelijk op Leon Kersten. Nou, het is nu net niet gelijk, maar 28-27, veel dichterbij, kan je niet komen. Het is uh, verdedigend basketbal van beide teams. En veel intensiteit toch wel in die verdediging. Dat gaat een beetje ten koste van de aanval. Maar ja, uh, waar twee partijen strijden uh, is natuurlijk altijd een facet overheersend. In dit geval in beide gevallen eigenlijk de verdediging. 28-27, ja, in de tussenstand. 19-18, 22-22, uh, 26-27. Het is echt uh, om en om en om. En ik denk dat zo'n wedstrijd, zo'n scoreverloop een beetje in het voordeel is van Den Bos, Want... Uh, die krijgen nog een kans. Nou ja, die kunnen kampioen worden. Zo simpel is het. En Leiden moet winnen. En zolang je in die wedstrijd blijft hangen, zijnde Den Bosch, dan kan je in het vierde kwart toeslaan. Want dan zal toch bij Leiden het besef gaan komen. Wij moeten winnen, want als we verliezen is het voorbij. Zover is het nog lang niet, want er kan nog van alles gebeuren. En nu mag Rogier Jansen naar de vrije omdat er net een fout op hem wordt gemaakt. En waarom is het dan gelijk? Ja, Dat kan je zo mooi zien, want die statistieken uh, zijn er. Leiden uh, die schiet bijna geen bal raak. Die schiet uh, op 29 pogingen 11 ballen raak. En de Bos is wat dat betreft een stuk efficiënter met 11 uh, scores op 20 pogingen. Maar uh, waarom staat de Bos dan niet ruim voor? Omdat ze al 9 keer de bal weg hebben gegooid. Cadeau gedaan aan de tegenstander, en dat heeft Leiden dan maar 3 keer gedaan. Qua rebounds is het ongeveer gelijk. En dat was het grote verschil in de vorige wedstrijd. Toen had Leiden veel meer rebounds. Kreeg veel meer tweede kansen. En won er toen. Nou ja, het zijn allemaal kleine overwinningen geweest hoor, op elkaar. 79-81 de eerste, 74-70 en 65-70 dan de laatste wedstrijd. Rogier Jansen nu eerste vrijworp raak, tweede vrijworp ook. En dan staat De Bos weer voor, 28-29. De Bos dat zich nu beproeft van een fullcourt pres. Kijken of Leiden daar omheen kan komen. Nou, dat gaat net goed, maar net is uh, genoeg. Af en toe ook een zoneverdediging waar Leiden problemen mee heeft. Maar uh, dan pakken ze wel weer wat aanvallende rebounds. Nu ook weer. Zonne verdediging. Wat gaat uh, Thomas Jackson doen voor Leiden? Hij wil naar de linkerkant. Daar wordt uh, door den Bosch geblokkeerd. Gaat de bal maar net in de handen van uh, Seamus Boxley. Arve Slachter met een nood. 3 Dus de rebound, ja, toch weer voor Leiden. Hij wordt weggetipt. Hij komt in de handen van Javon Shepard. En krijgt Leiden toch weer de tweede kans. Uh, van deze aanval. Nog 2,5 minuut te spelen en het uh, blijft spannend in de 5 mei hal 28-29 in het voordeel van de Bos. En nog een uurtje wachten, dan gaan de grote mannen echt van start in de Giro Italia de slot tijdrit Sebastiaan Timmerman. Over een uh, uur en vier minuten dan moet Joaquin Rodriguez in zijn roze leiderstrui als laatste van start en gaat dat duel beginnen inderdaad tussen uh, Rodriguez en Hesjedal. Dat verwacht iedereen dat die twee gaan strijden om de Giro's zegen, want het verschil is maar 31 seconden en Sky Carponi en de Gent, die maar 27 seconden onderling verschil hebben, gaan dan strijden om uh, uh, plaats 3. Wie er als derde in richting het podium mag. En misschien dat de Gent nog wel verder omhoog mag kijken. Want uh, het verschil bijvoorbeeld met Joaquim Rodriguez is dan wel 2 minuten en 18 seconden. Maar de Gent kan ook best een uh, aardige tijdrit rijden. Dat kan ook Geraint Thomas. En Geraint Thomas, die is op dit moment heel goed bezig onderweg, is bijna bij de finish. Is de Brit uit uh, de Skyploeg. En die zou wel eens de snelste tijd kunnen gaan rijden. Die staat. Die snelste tijd nog altijd op naam van Jesse Surgent, de Nieuw-Zeelander van Radio Shack. Maar Joraine Thomas was bij het eerste tussenpunt vier seconden sneller. Dat eerste tussenpunt ligt na bijna 12 kilometer. En ook bij het tweede tussenpunt was hij sneller. En toen had hij de voorsprong uitgebreid na 12 seconden. En dus zit het er dik in dat die Joraine Thomas, die bezig is aan in ieder geval de laatste anderhalve kilometer van zijn tijdrit, even kijken. Ja, nu precies nog anderhalve kilometer te rijden voor hem tussen de winkels door in de straten van het uh, autoluwe Milaan. Het is de autoluwe zondag daar. Ruimbaan voor de wielrenners in deze 28 kilometer lange tijdrit. Dus zou het zomaar kunnen dat uh, Jorraine Thomas op weg is... naar uh, de snelste tijd in deze tijdrit. Ook onderweg trouwens is Stef Clement, de Nederlands kampioen. Viervoudig Nederlands kampioen. Maar ik heb het idee dat het met Stef Clement niet zo heel erg goed gaat. Want ik zie bij uh, de uh, tussenpunten de naam Stef Clement nog niet opduiken. Bijvoorbeeld bij het eerste tussenpunt, waar toch al... Uh, veel renners langs zijn, ook renners die na Clement zijn gestart, staat hij niet bij de top 25. Dus dat is geen goed teken voor de Nederlands kampioen tijdrijden, die zich in deze tijdrit graag in de kijker had willen rijden, om nog uh, kans te maken op een startbewijs voor de Olympische Spelen, de Olympische tijdrit in Londen, waar twee Nederlanders mogen gaan rijden. Brian Bulgarts is trouwens ook binnen, na Martijn Keizer de tweede Nederlander, maar verloor 2,5 minuut al op Jesse Sergent. Geraint Thomas is bijna bij de finish, en lijkt mij nog altijd ...op weg om die tijd van Joanne, uh, Jesse Surgent te gaan uh, verbeteren. Nog 500 meter, dus hoop ik dat ik uh, de binnenkomst van Joane Thomas nog even mee mag nemen. Dan weten we of uh, de Brit van Team Sky, die ploeg van Steven de Jong... ...die snelste tijd van Sergeant wel of niet gaat verbeteren. Zit op dit moment op uh, de stenen. 350 meter nog voor Joane Thomas, manoeuvrerend daar. Het is een lastige aankomst. Bocht naar rechts, bocht naar links. Het is uh, gevaarlijk daar. Het is gelukkig wel droog in uh, Milaan... Waar... Wel wat bewolking erboven hangt. En daar komt Jorane Thomas' laatste bocht naar links. En dan gaat hij denk ik die tijd wel verbeteren. Want hij had net in die laatste bocht nog zo'n 20 seconden om binnen te komen. De tijd uh, tikt verder en verder weg. Maar Jorane Thomas gaat die tijd van Jesse Surgeon verbeteren. De nieuwe snelste tijd in de tijdrit in Milaan is nu door uh, Thomas neergezet op 33 minuten en 45 seconden. Het hebben over het handbal. Droevige dag voor de Nederlandse handbalvrouwen. Ze wonnen dus van Kroatië. Ze wonnen van Argentinië en verloren van Spanje. En toen was Spanje tegen Kroatië alles beslist. 23-22 won Kroatië. En dat betekende uitschakeling voor de Nederlandse handbalvrouwen... die met ontzetting toekeken op de tribune. En veel verdriet na die wedstrijd. Richard van der Made praat met de speelster Peul van de Wissel. Ja, één doelpunt. <laughs> dus... Ik kan liever dat ze met vijf verloren dan. Dan uh, ja, was Kroatië blijkbaar gewoon beter, maar dit is gewoon. Dit doet zo pijn. Echt. Wat gebeurt er dan allemaal met je als je zo die wedstrijd langs ziet komen? Ja, je weet niet. Je, je blijft gewoon hopen. Je blijft gewoon hopen dat ze, dat Spanje het gewoon nog kan doorzetten. En uh, ja, het is niet gebeurd. En ja. Ik heb gewoon geen woorden voor. Het is echt. Dus uh... het, het is gewoon de vraag: hoe kom je hier overheen? Nu denk je van: die wereld is gewoon in elkaar gestort. Je doet hier alles voor. Ik heb hier zo lang voor gewerkt. Al sinds mijn 15 heb ik hiervoor gewerkt. Het is nu 13 jaar. En, uh, zo dichtbij kom je gewoon niet zo snel. Weggedroom, Olympische Spelen, waar jij inderdaad alles voor over hebt gehad de afgelopen 10 jaar, nog langer zelfs. En nu echt voorbij? Ja, dit is echt voorbij. Uh, 2016 ga ik niet meer redden. Uh, natuurlijk ook nog andere dingen in het leven. En uh, Ik heb natuurlijk al vanaf mijn 15e Nederlands team gespeeld. En. Uh, ja, uh, al op het hoogste niveau in handbal gespeeld. Dus ja, ik denk uh, dat gaat er voor mij niet meer in zitten. Pul van de wissel dus ziet haar Olympische droom in duigen vallen. Gerard de Groot bij het hockey in Amsterdam. Amsterdam-Hamburg 2-1. En dan af en toe hebben we van die onderbrekingen van een minuutje of vijf. Dan overleggen ze even geloof ik. Ja, dat is ongelooflijk. Dan heb je wat gezien als speler en dan gaat het spel gewoon door. Dan is het een meter of 30, 40 al van je verwijderd. En dan blijf je maar zeuren bij die scheidsrechter dat je een video umpire wil hebben. Dat je iets gezien hebt, dat je tegenstander een foutje heeft gemaakt. En uiteindelijk zegt zo'n scheidsrechter dan, ja waarom? Hij kan gewoon zeggen doorspelen jongens, jullie zijn te laat. Maar hij zegt dan, oké, okay, dan gaan we naar de video-empire. En die gaat dan eens goed kijken met een loepje of de bal wel of niet op een voet is gekomen. En dat duurt inderdaad, je zegt het vijf minuten is wat overdreven. Maar... Toch wel zeker een minuut of twee, drie dat we soms moeten wachten, dat we staan te kijken naar elkaar. Een regel dat je uh, de video-umpire kunt inschakelen, dat je daarmee de beste beslissing krijgt. Ik ben er helemaal voor, maar je moet ook gaan instellen als er niet binnen een halve minuut duidelijk te zien is wat er gebeurd is, dan blijft de originele beslissing van de scheidsrechter staan en dan gaan we daarmee verder. Dit duurt allemaal veel en veel te lang, maar het spel is inmiddels weer hervat. We zijn bijna aan het vierde kwart toe, dus 17,5 minuut gespeeld in de tweede. De tweede helft zal ik dan maar zeggen. Het is nog steeds 2-1 in het voordeel van Amsterdam. Amsterdam dat nu probeert uit te komen via Hiddenkruijer, maar de paas van Kruisen is niet goed. Het is 17,5 minuten gespeeld. Er gaan weer 2 minuten rust komen en Amsterdam blijft leiden met 2-1 op weg wellicht naar de Europese titel, naar de Euro Hockey League Cup. Wat nog 17,5 minuten gaan staat Amsterdam voor met 2-1. Zeisling tegen Muller dan, Mark Brasser. Hij was op weg naar de eerste set. En die, uh, die eerste set heeft hij uh, zojuist binnengehaald, Igor Seisling. 6-2 voor de Nederlander in, uh, ja, in 23 minuten spelen. Het gaat uh, ontzettend snel. En in de vorige flits zei ik al, ja, wat, wat, wat, wat Muller op de baan doet... dat is me een, een, een volslagen raadsel. Misschien dat er iemand tegen hem moet zeggen dat uh, de partij inmiddels begonnen is. Want uh, hij wekt de indruk dat hij dat nou met zijn gedachten overal is... maar niet op, uh, op deze baan 2. Hij, hij, hij staat erbij en maakt onnodig veel fouten... Uh, 13, 14, 15 in deze, deze eerste set. De meest makkelijke ballen, die, ja, die raakt hij verkeerd. Hij staat daar niet goed voor. Uh, zijn service loopt niet. Ja, en Dat is natuurlijk allemaal in het voordeel van Igor Seisling. Die, die, die gewoon goed speelt, dat, dat, dat, dat moet gezegd. Zich niet overdreven, hoeft in te spannen. Geen gekke dingen hoeft te doen om de punten binnen te halen. En dat is natuurlijk lekker voor de Nederlander. Seisling uh, speelt uh, ja, uh, uh, uh, makkelijk met veel uh, marge. houdt natuurlijk wel een beetje de druk erop. Ik bedoel, Hij moet Sjilmühlen uh, niet uh, vrij laten spelen. Niet de kans geven om, om, om terug te komen. Om in zijn spel te komen. Maakt weinig foute Igor Seisling en dat, dat doet hij goed. Het is natuurlijk wel de vraag, uh, ja, hoe, uh, want ik denk een beetje dat Muller zeker aan het eind van deze eerste set, de, nou, deze set gewoon een beetje heeft laten lopen, zo van, nou, ik sta een dubbele breek achter, dat maak ik waarschijnlijk niet meer ongedaan, als je ziet ook hoe laat, hoe ongeïnspireerd hij die laatste service game van Seisling van speelde, ja, dan, dan, dan, dan liet hij deze set gewoon een beetje lopen en hij zal nu uh, zichzelf uh, ja, moeten herpakken en, en toch zelf tegen zich zichzelf gaan zeggen, ja, dat de wedstrijd toch echt begonnen is en dat hij, nu, uh, dat hij nu beter moet gaan spelen. En dan is natuurlijk de vraag hoe, Igos Igor Seisling daar weer mee omgaat als Siel Müller zijn niveau naar een, naar een hoger level uh, gaat trekken. Want dat, dat moet een Luxemburger gewoon doen. Anders gaat hij er hier uh, nou vrij gênant gewoon in drie sets af als hij zo blijft spelen. Het zal niet gaan gebeuren, denk ik. Ik denk dat Siel Müller, daar is hij ervaren genoeg voor dat hij wel, uh, wel, wel zich, ja, terugknokt in deze partij. Maar goed, uh, in ieder geval een 1-0 voorsprong in het sets dus voor, uh, voor Igor Seisling. Nog heel even snel het centerkoord. Daar speelde Del Potro. Die speel had het lastig. Uh, 2-1 voor in sets tegen Montanes. In de derde set staat hij inmiddels 5-0 voor. Dus Del Potro in vier sets zeer waarschijnlijk door naar de volgende ronde. Met een ingetapte knie, met wat pijnstillers. Maar de Argentijn zien we waarschijnlijk terug in ronde 2. Zeiseling begonnen aan de tweede set. Hij heeft dus de eerste set gewonnen van de Luxemburger Sjil Müller met 6-2. Nossa, nossa, você me mata. eu te pego, eu te pego, você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu um sabadou na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 Kjell Tello met Ayse Tjubekko. We gaan naar de Grand Prix Formule 1 Monaco-Ronald van Dam... want de optocht gaat bijna binnenkomen. Hè? Ja. ja, maar het was nog wel even heel spannend. Hoor. Het begon te regenen, het begon glad te worden. De rondetijden vlogen omlaag met zes uh, seconden. Webber uh, ging wat van zijn gast af om maar heel voorzichtig te zijn. Er vormde zich een treintje met Rosberg, Alonso, Vettel en Hamilton... en ook nog Massa daar vlak achter je probeert het nog even binnen te komen door Intermediates op te halen om wellicht zo nog naar voren te komen. Dat is de verkeerde gok geweest. Webber heeft dat hele treintje achter zich. Moet de boel heel zien te houden. De laatste paar bochten voor Mark Webber. Op weg naar zijn achtste Grand Prix overwinning en zijn tweede in Monaco. Twee jaar geleden won hij ook al een keer. Rosberg zit er vlak achter. Daar weer achter Fernando Alonso en dan Sebastian Vettel op de vierde positie. Maar Webber lijkt de beste papieren te hebben want je komt er gewoon eenvoudig weg. niet zo makkelijk voorbij hier. Mark Webber, vorig jaar één overwinning in de schaduw van wereldkampioen Sebastian Vettel. Wint inderdaad de grote prijs van Monaco voor Rosberg, voor Alonso, voor Vettel, voor Lewis Hamilton, voor Felipe Massa. Dat is de nummer zes. En dan gaat de zevende positie naar Force India-coureur. Paul Di Resta, maar wat een race van Mark Webber. Erfde, zal ik maar zeggen, de pole position. Omdat Michael Schumacher ja, een straf aan zijn broek kreeg vanwege het akjefietsje met Senna. in de grote prijs van Spanje twee weken geleden. En vijf plaatsen naar achteren werd gezet op de startopstelling. En die pole position werd door Mark Webber verzilverd met de overwinning. En zo is hij de zesde winnaar. Alweer de zesde verschillende winnaar in zes races. Wat een seizoen hebben we tot nu toe. Ik heb ook al meteen even zitten rekenen wat voor consequenties dat voor de stand heeft allemaal. Koploper is nu Fernando Alonso door zijn derde plaats met 76 punten. Sebastian Vettel en Mark Webber, de twee Red Bull coureurs, staan dan samen op de tweede plaats met 73 punten. Lewis Hamilton op de vierde positie met 63 punten. Hij werd dus vijfde hier in Monaco Rosberg. Stijgt naar de vijfde positie de Mercedes-Coureur. Heeft er dan 59. Rijkonen komt dan om door twee puntjes op 51 in totaal. Jensen Button die staat zevende met 45 punten. De onvoortuinlijke McLaren-Coureur kwam niet aan de finish. Reed de hele race achter Kovellijnen. En kan die achtervleugel van die Lotus volgens mij niet meer zien. Of van die Caterham is dat tegenwoordig. En in het constructeurskampioenschap blijft Red Bull Renault aan de leiding. Ze hebben nu 146 punten. McLaren-Mercedes op de tweede plaats met 108. Wat een mooie dag voor Mark Webber. Winnen in Monaco, Monaco ja het is toch een beetje winnen alsof je de eerste plaats pakt in de Indy 500 of de rally van Monte Carlo of de 24 uur van Le Mans. De Grote Prijs van Monaco gaat naar een Australiër luister naar de naam Mark Webber. Sebastian Timmerman dan weer, die de Giro volgt... maar ook weet wie de woning van België gewonnen heeft. Die eindzege is gegaan naar Tony Martin... die dus de Duitser die gisteren de tijdrit won... zijn leidende positie behield hij, zoals we dan zo mooi zeggen... in de slotrit, de rit door de Ardennen heen... ondanks een aanval van Carlos Barredo... een aanval van de ploeg dus. Maar Tony Martin sprong met een kilometer of 25 nog te gaan... zelf naar die uitgebreide kopgroep toe... vanuit het peloton met favorieten... en daarna consolideerde hij daar en controleerde hij de boel zodat hij de ronde van België wint. De dagzegen ging naar een Colombiaan, Carlos Alberto Betancourt, dat deed hij bovenop een helletje in Angy, in de Ardennen waar Philippe Gilbert nog in de aanval ging en we even dachten dat Philippe Gilbert zijn eerste overwinning van dit seizoen ging behalen, want Gilbert vorig jaar de grote man in het wielrennen heeft dit seizoen nog niet gewonnen, maar Gilbert werd overstoken, onder andere door Kevin Powels, de veldrijder, die leek even nog onderweg naar de dagzegen maar het werd dus uiteindelijk Carlos Alberto Betancourt, een Colombiaan in dienst van Aqua Esapona. Hij wint de etappe dus, maar de eindzegen gaat naar de Duitse Tony Martin. En die blijft in dat eindklassement Leeuwe-Westra net voor. Dat is wat betreft de ronde van België. Voor de uh, beslissing in de Giro moeten we nog wachten, een drie kwartier ongeveer. En dan gaan de grote favorieten van start in de tijdrit. Waar de snelste tijd nog altijd op naam staat van Joint Thomas. Dan gaan we naar het hockey in Amsterdam, Gerard de Groot. Je wint niet zomaar van, van Duitse hockeyploegen. Het is 2-2 geworden. Nog te spelen. 12, 11,5 minuut. Marco Miltkau. Hij scoorde, nadat nou alweer Takema, ik moet het toegeven... door uh, Furst uh, op het verkeerde been werd gezet. Furst kon de paas geven naar Miltkau en die kon scoren... achter de Vering van Amsterdam. En dat betekent dat het 2-2 is geworden op de achtergrond. De Duitse supporters natuurlijk weer licht zien aan het eind van de tunnel. Want ze waren wat stil geworden. Het leek erop dat Amsterdam hier gewoon de Europa Cup, de Euro hockey League zou gaan pakken. Nou, zover is het nog niet hoor. Nog 11 minuten, dan gaan we verlengen. En dan krijgen we misschien ook nog... Shootouts. Amsterdam zal na een lang seizoen gewoon alles en alles moeten meemaken. Hier vandaag in het Wageningen Stadion. De play-off van het landskampioenschap. Vorige week gewonnen van Rotterdam. Nu ook een hele lange wedstrijd, denk ik, voor de boeg tegen UHC. Of UHC Hamburg moet er nu overheen gaan. En op en erover, zoals dat heet, in de ronde van België en in de Giro. Maar zover is het hier nog niet. Het is nog te spelen. Tien en een halve minuut. Het is 2-2 bij Amsterdam tegen UHC Hamburg. Santana met Rob Thomas natuurlijk met Thmoes. We gaan even naar Mark Brasser bij de tennis de stand even ophalen bij Zeis Linkmuller. Ja, het heeft een setje geduurd. Maar ik heb toch het, het idee dat Gilles Muller inmiddels wakker is. En toch ook het idee heeft dat hij in de eerste ronde van, van Roland Gros staat. En dat zijn partij begon is. Hij verloor de eerste set. Muller met 6-2 van Igor Sijsling Speelde heel slecht. Maakte heel veel fouten. In de tweede set. Dat kondigt dat, kondig dat in, de, in de vorige flits al een beetje aan. Ja, die Gilles Muller is ervaren genoeg. Die weet wat er nodig is om, om, om, om beter te gaan spelen. En hij breekt nu Igor Sijsling bij een stand van 2. En in de, derde, in de tweede set moet ik zeggen. En dat betekent dat hij op een 3-1 voorsterprong komt. Ja, je ziet aan Muller. Dat hij wat, wat, wat ruimer, wat safer speelt. Iets meer marsje de ballen wat ruimer over het net. De rally met Sijsling aangaat, niet meer de lijnen opzoekt. Maar gewoon een, een marsje ook heeft tegen de lijnen. Dus de ballen hè, die in de eerste set uitgingen en uitvlogen. Ja, die ballen vallen nu allemaal goed. En, en ja, de vraag is nu wat Igor Sijsling daar tegenover kan zetten. Want het is natuurlijk heel, heel raar spelen als je de eerste set zo makkelijk binnenhaalt. En daar eigenlijk niks voor hoeft te doen. Ja, en dan in de tweede set opeens wel tegenstand krijgt. En je tegenstander eigenlijk een heel ander spelletje gaat spelen. Daar moet je je toch weer aanpakken passen, daar moet je op instellen, daar moet je tegen gewapend zijn. Nou ja, en dat, dat is Igor Zeisling vooralsnog niet. Het is maar één break natuurlijk in de tweede set. Hij staat 3-1 achter op het centercourt. Inmiddels heeft Juan Martin Del Potro de tweede ronde bereikt. Hij heeft de vierde set gewonnen met 6-1 van Albert Montaignez Del Potro dus met een knieblessure door naar de volgende ronde. Seisling een break achter in de tweede set. Hij won de eerste set met wel met 6-2 van Gilles Muller uit Luxemburg. Holland 8 is vierde geworden bij het roeien in Loetzer Duitsland, Groot-Brittannië en Canada gingen Nederland voor. We gaan er even uit voor het journaal van 4 uur zijn daarna bij u terug. Met het slot van de Eurohockeyfinale, finale. Onder andere het staat 2-2 tussen Amsterdam en Hamburg. Basketbal, tennis en atletiek. 65 jaar geleden vertrok ze als jonge Hollandse vrouw naar Indonesië. Nu is ze 85 en kijkt ze terug op haar leven. wel. Ik denk niet veel terug. zo Souda. Tijd gaat door. Luister vanavond naar de documentaire Mini. Een Hollandse vrouw op Java. Vanavond, 9 uur. Vervlogen tijden in Holland-Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.